Het waterpeil van de rivier De Po steeg dit weekend met 5 meter. Maar volgens Italiaanse autoriteiten is de situatie nog onder controle. Het regent nog steeds in grote delen van Italië. PostNL heeft in het derde kwartaal 7% minder post in Nederland bezorgd... dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het postbedrijf zag de omzet in totaal dalen met 2,5% tot 991 miljoen euro. De zaken gingen wel goed in het buitenland. en In eigen land werd een omzetgroei behaald met de pakketbezorging.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 Aan WB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn nu snel aan het oplossen. Bij Rotterdam is die spits zo goed als voorbij. Elders in de, lang, de Randstad duurt het wat langer. In totaal nog 120 kilometer. Nog wat langere files op de A2. Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 5 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraaddorp 10 kilometer. En na een aanrijding op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Oostgeest en Kaagdorp 6 kilometer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De Griekse premier Papandreou heeft de schuldencrisis niet overleefd, zo lijkt het. Nu zal het Berlusconi in Italië vergaan. Dat horen we zo van onze correspondent. We gaan eerst naar het onderzoek naar die vorige crisis uit 2008. En daaraan begint vanochtend om tien uur de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel met een reeks openbare verhoren. Wilco Boom gaat die sessies voor ons volgen. Wilco, die enquêtecommissie onder leiding van SP-Kamerlid Jan de Wit. Waar gaat hij zich nou vooral op richten? Het gaat vooral om de vraag of de regering van destijds, het kabinet Balkenende... met vice-premier Bos op Financiën, of die regering de goede besluit heeft genomen... en of het parlement toen wel goed, was, goed heeft gereageerd. Onder het motto noodbreekt wet, je herinnert je het misschien... heeft het kabinet destijds tientallen miljarden in de banken en in verzekeraars gepompt... ABN AMRO werd er zelfs uh, genationaliseerd en is nog steeds staatseigendom staats om te voorkomen dat die banken zouden omvallen. Ja, de Tweede Kamer heeft daar toen ongewoon snel mee ingestemd zonder het naadje van de kous te weten omdat er zoveel haast was geboden. Ja, de grote vraag nu tijdens die enquête is of dat allemaal eigenlijk wel zo handig was. Oké, okay, dus dit gaat over de maatregelen. Maar wacht even, we hebben ook al eerder een onderzoek van de commissie de Wit gehad. Wat is nou het verschil? Nou, een van de verschillen is dat het nu heel erg gericht is op de politieke besluitvorming van destijds. En het vorige onderzoek dat ging om de oorzaken van de bankencrisis. De belangrijkste conclusie was toen dat de banken zelf eigenlijk de grootste oorzaak waren met een enorme handel in allerlei rommelhypotheken en aanverwante prelaria. En dat ook de toezichthouders, zoals de Nederlandse Bank en de, de, de raden van commissarissen, niet goed hebben opgelet. Net zo min als de overheid. Nou ja, en een ander groot en cruciaal verschil met het onderzoek van toen is dat het nu gaat om een enquête. En dat wil zeggen dat de betrokkenen in het openbaar onder ede worden gehoord. En daar gaat toch wel een soort dreigende werking van uit. Want jokken tegenover de commissie is mijn eet en dus strafbaar. Nou was die bankencrisis in 2008 en je kunt erover discussiëren of die uh, sowieso is afgelopen. In ieder geval is die naadloos overgegaan in een andere crisis. Uh, uh, heeft het al wel zin? Wat denkt de commissie daarover? Ja, volgens de commissie loopt de ene crisis door in de andere. He, destijds vertrouwden de banken elkaar niet, ze wilden geen geld meer aan elkaar uh, lenen. Ze hadden de steun van overheden nodig. Nou, ja, dat is inderdaad naadloos doorgelopen in de crisis van nu uh, en wat daar een alles overheersende rol in speelt is dat overheden en niet alleen Nederland eind 2008 zoveel miljarden hebben moeten lenen om die banken te redden en om de economie draaiende te houden dat uh, in veel van die landen de staatsschuld enorm is gestegen. Waardoor die regeringen nu niet meer of onvoldoende in staat zijn om die euro adequaat te redden. Dus er is een direct verband tussen de crisis van toen en de crisis van nu. En de commissie concludeert eruit dat er dus nog steeds lessen zijn te trekken voor nu en voor de toekomst. En wordt dit iets waar uh, we met z'n allen voor, voor thuis moeten blijven? Aan de buis gekluisterd, uh, Wilco, of, of via internet luisterend en kijkend? Want uh, er komen ook grote namen langs, hè? Nou, de eerste weken wordt het waarschijnlijk niet heel spannend. Dan komen er kamerleden, bankiers en die zullen vooral gaan uitleggen hoe zij het destijds hebben beleefd en hoe ze daarop terugkijken. Dat begint vandaag met de oud-minister van Financiën en oud-topbankier bij de Citibank in de Verenigde Staten, Onno Ruding. Maar later komen de grote hoofdrolspelers, Balkenende, eh, Bos, Nout Welling van de Nederlandse Bank. En ja, dat is natuurlijk goed voor de kijkcijfers. Dat wordt zeker interessant. En dan is er ook nog mogelijk een smoking gun. Dat heeft te maken met ABN AMRO. Die bank die werd destijds al gesplitst en verkocht voor de bankencrisis. Het zakendeel van ABN Amro ging toen naar de Royal Bank of Scotland. Uh, die bank is later tijdens de bankencrisis in enorme problemen gekomen... en de vraag die nog steeds boven de markt hangt... is of dat zakendeel van ABN toen zoveel dubieuze hypotheken zat... dat uh, daardoor bijna de ondergang van RBS werd veroorzaakt. Dus, met name dat is natuurlijk ook een heel ingewikkelde kwestie, Wilco. Uh, dat is natuurlijk de vraag waarschijnlijk wel... of de commissie voldoende deskundigheid in huis heeft. Nou ja, dat is zeker een gerechtvaardigde vraag. En uh, ja, het zal moeten blijken of dat het geval is. De commissie begint wel een beetje gehandicapt aan deze klus. Want er zijn veel nieuwe leden in vergelijking met de vorige commissie, de Wit. Dat komt doordat er tussentijds verkiezingen zijn geweest en een formatie. Enkele goede leden zitten niet meer in de commissie. Edith Schippers van de VVD is minister geworden. Jolande Sap van GroenLinks is nu fractievoorzitter. Jan Schinkelshoek van het CDA zit niet meer in de Tweede Kamer door de nederlaag van zijn partij. Nou ja, er zijn nieuwe Kamerleden voor in de plaats gekomen. Ook in de staf van de commissie zitten veel nieuwe mensen. Die hebben zich allemaal moeten invechten in die dossiers. En de komende weken zullen ze moeten laten zien met hun verhoortechnieken... met hun parate kennis in die verhoren, of ze op hun taak berekend zijn. En dat is bepaald geen sinecure. Want uh, ja, je zei het al, het is buitengewoon taaie en ingewikkelde materie. De Wit is vol vertrouwen. Hij heeft uh, eerder in onze uitzending beloofd dat de waarheid boven tafel komt. Ja, en de komende weken gaan we merken of dat ook echt zo is. Wilco Boom gaat het volgende tien uur, Wilko? Wilco? Zeker. In Den Haag, Wilco Boom in Den Haag. Hij bericht daarvan vandaag in ieder geval en ook de komende weken. Dan naar Farmsum. Op een uh, dochterbedrijf van Dow Chemicals in Farmsum bij Delfzijl... is vannacht uh, daar is brand uitgebroken. gebeurde bij het lossen van een treinwagon met natrium. Het bedrijf gebruikt natrium om er uh, bleekmiddel van te maken... voor de papierindustrie. Weet u dat ook weer. Om zes uur vanochtend was de brand uitgewoed. Uh, er zijn geen gewonden gevallen gelukkig. Productieleider Joop de Gruitenaar van het bedrijf... vertelt aan onze verslaggever ter plaatse Rienkamer... wat er nou vannacht misging. Uh, tijdens, of tenminste eigenlijk na het lossen van een uh, wagon met, uh, met natrium, uh, bij het afkoppelen van, uh, van de slang die daarvoor uh, gebruikt wordt, is er een productlekkage ont, uh, ontstaan. Uh, we weten nog niet precies hoe dat, uh, hoe dat gegaan is, maar is een zekere hoeveelheid product vrijgekomen. Ja, het is uit die tank nog uitgelopen? Nou, niet uit de, uit de tank. We vermoeden het eigenlijk uit, uh, uit de slang, maar dat moet onderzoek uh, uitwijzen. En wat gebeurt er dan? Als, als natrium eigenlijk met, met lucht in, in aanraking komt... kan het spontaan ontbranden. Het, het reageert eigenlijk met, met vocht uit, uit, uit de lucht. Ja, de brandweer had het ook over explosies. En daar stonden ja, ja. personeelsleden van u bij vannacht? Nou, dat, dat niet. Want, nee, nee, absoluut niet. Er is heel correct gehandeld op het moment van een, een morsing... Met name natrium, daar wordt eerst geprobeerd om te kijken... kunnen we dit zelf blussen door middel van geschikte poederblussers? Zo niet wordt er onmiddellijk het noodplan geactiveerd. En onderdeel van dat noodplan is de evacuatie van alle personeel. Dus alle, al ons personeel, we hebben de afdeling veiliggesteld... alle producties zijn gestopt en we zijn onmiddellijk geëvacueerd. Dus tijdens die explosies zijn mensen zeker niet blootgesteld geweest... aan enige gevaar. Vervolgens komt de brandweer. De brandweer gaat hier op nou, zo'n 200-300 meter afstand staan. Want houdt rekening met het ergste. Die ja. wagon staat daar bijvoorbeeld nog. Nou, de, de brandweer heeft eigenlijk heel goed uh, gehandeld. Want uh, uh, die zijn op afstand uh, uh, gebleven. He, eerst werd de situatie vanaf buitenaf uh, bekeken. Er waren ook nog wat kleinere explosies uh, uh, te horen. En dat komt omdat als uh, natrium uh, uh, brandt dat het waterstof vormt. En die, die waterstofhokjes kunnen dus een, een, een explosie geven. En dat is dus ook gehoord. Vervolgens kan de brandweer niks doen, want die nee, heeft water. Nee, nee. De, de, de, de brandweer, de, de, systemen, de sprinklersystemen, die zijn geactiveerd... die noodzakelijk zijn. En de brandweer heeft eigenlijk het, het, het correcte scenario genomen. Laat dit uitbranden, hè, totdat het meer een deel gedoofd is... en start dan met naamplussen. En dat, dat hebben ze gedaan. Er is gezegd, houd ramen en deuren dicht. Nou was het gelukkig s'nachts, dus de meeste mensen zullen geslapen hebben, mag ik aannemen. Maar is er gevaar geweest voor bijvoorbeeld een, een, een gifwolk of een, een wolk met, met schadelijke stoffen uh, over een, een woonwijkheid? Nou, met, met brand moet je altijd voorkomen dat mensen rook in, in Maar Wat voor rook het ook, het, ook, het ook is. En de verbrandingsproducten van, van, van, van, van natrium die kunnen hooguit wat irriterend uh, uh, zijn. Daarom zijn ook de wegen uh, direct adequaat af, uh, afgezet. En, en dan heb je concentraties waarbij je eigenlijk ja, ge, geen, geen invloed meer zou moeten kunnen, kunnen, kunnen bemerken. En dus hooguit een irritatie. Uh, ja. Bent u opgelucht? Ik ben wel opgelucht dat, dat in ieder geval de systemen gedaan hebben wat ze moesten doen. De brand is geïsoleerd gebleven tot een bepaald gebouw. En dat klopt ook. Onze, onze units zijn in secties verdeeld. Dus dat heeft gelukkig allemaal goed, goed, goed gewerkt. Ja, alleen die lekkage dat had niet mogen gebeuren. Die lekkage had niet mogen, mogen gebeuren. En daar gaan we ook voor zorgen dat dat zeker niet meer gebeurt. Maar laat we eerst uitzoeken wat er aan de hand is. Wij gaan minder vaak de deur uit, wij Nederlanders, om ons te vermaken. Dat is niet goed voor de economie. Jolande van der Velde met de verkeersinformatie. De files die lossen heel snel op. Nog 64 kilometer file. De lange files nog op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopen-Draasdorp 9 kilometer. En na een aanrijding op de A44 was ze naar richting Amsterdam. Tussen Oestgeest en Kaagdorp staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wij moeten even naar Italië. Premier Berlusconi bungelt namelijk. Morgen stemt het Italiaanse Huis van Afgevaardigden over een aantal zaken... die de enorme bezuinigingen mogelijk moeten maken. Berlusconi eist fractiediscipline hierover. Maar steeds meer partijgenoten weigeren dat en doen dat openlijk. italië correspondent Bas Mesters. Bas, als die partijgenoten hem morgen niet steunen... wat voor gevolgen heeft dat? Ja, misschien is het goed om toch even de situatie te schetsen. Het gaat om de goedkeuring van de jaarbalans, die 2010. Die is een maand geleden al een keer afgekeurd. Dat was toen al bijna een crisis. En nu moet die opnieuw gekeurd worden. En de oppositie ziet dat mensen, partijgenoten van Berlusconi steeds meer weg beginnen te lopen uit zijn partij. En die gaan, zijn nu aan het nadenken of ze gewoon niet gaan stemmen... Dus zich onthouden tijdens die stemming. En dan laten ze zien dat er meer mensen zich onthouden tijdens die stemming... dan dat er mensen voor de jaarbalans stemmen. De jaarbalans kan dan wel worden aangenomen... zodat er bezuinigingen door kunnen gaan. Maar er wordt feitelijk politiek aangetoond... dat Berlusconi de meerderheid niet meer heeft. En als dat zo is, dan bestaat de grote kans... dat de oppositie meteen daarna een vertrouwenstemming in stemming laat brengen. En dan zou Berlusconi dus kunnen vallen. Dat is het scenario wat nu bedacht is... En uh, we moeten natuurlijk kijken of zich dat ontwikkelt. Maar de druk, dat merkte je dit weekend, is groter dan ooit. Omdat steeds meer uh, politici van Berlusconi's partij uh, zijn partij lijken te verlaten. Ja. Aan de andere kant hebben we het wel eens vaker gehoord. Uh, Bas, dat hij zijn uh, meerderheid verliest, zijn steun verliest. Maar schat je de kans dan inderdaad nu ook groter in dat dat gaat gebeuren? Nou ja, je hebt natuurlijk te maken met buitenlandse regeringsleiders... die openlijk hebben gezegd dat het niet meer zozeer gaat... om wat voor een hervorming Italië invoert, maar of ze ze kan invoeren. En dat zijn allemaal als toespelingen op het feit dat Berlusconi niet meer betrouwbaar is. Nou, die ongeloofwaardigheid van de premier die is overgeslagen op Italië zelf... en zelfs op zijn partij, zijn coalitiepartner Maroni. Die zei gisteravond op tv dat de regering de meerderheid niet meer heeft. Berlusconi zegt, ik heb hem wel en het vecht gewoon door om zeg maar, mensen weer terug te kopen, zoals men dat hier noemt. Maar het transformisme, dat typische Italiaanse fenomeen van politici... die als het moeilijk wordt van de ene partij naar de andere overlopen... En hun eigen lijf te redden, dat is nu echt in, in volle gang. En dat gebeurt zeg maar, in het uh, beschutten. Je kunt er niet helemaal de vinger af, uh, achter krijgen maar uh, steeds meer uh, kranten schrijven en politici melden... dat feitelijk de regering niet meer de meerderheid heeft. En, en zo sterk als het uh, nu is, is het toch al een lange tijd niet meer geweest. Hoor. Dus ik, ik, ik, ik ben echt uh, meer alert dan andere keren, kan ik zeggen... als het gaat om uh, deze vertrouwenstemmingen. Nou, dan horen we jou misschien nog heel veel vaker op Radio 1. Correspondent Bas Mesters in Italië. En van Italië door naar Amerika. Want het seksschandaal rond de Republikeinse presidentskandidaat Herman Kane blijft maar voortduren. Kane zou vrouwen seksueel hebben geïntimideerd. Daarvoor zijn eigenlijk nauwelijks bewijzen. Maar toch bieden de aantijgingen voldoende stof om nu al een week het nieuws te beheersen. Niet vreemd, want hij scoort het beste van alle republikeinse presidentskandidaten. Don't even bother asking me all of these other questions that you all are curious about, okay? Don't even bother. Maar zijn je bezorgd over het feit dat deze vrouwen... Wat heb ik gezegd? Ben je bezorgd over... Excuse me. Excuse me. Excuse me, maar eigenlijk bedoelt Herman Kane. en nu opgeroepeld. Laat maar door. Journalisten blokkeren hem de weg en stellen vragen over de klachten van inmiddels drie vrouwen. Die werkten bij de Amerikaanse Restaurant Federatie, waarvan Kane in de jaren negentig directeur was. Hij werd dat omdat Kane furoren had gemaakt als oprichter van een grote pizzaketen.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 De vrouw beperkt zich daarom tot een beknopte uitleg via haar advocaat. In 1999, ik was retained by a female employee of the National Restaurant Association. concerning several instances of sexual harassment by the then CEO. Ze made een complaint in good faith over een serie van inappropriate behaviors. en unwanted advances van de CEO.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 We gaan minder uit als we een dagje vrij zijn. Per persoon hebben Nederlanders zo'n 200 activiteiten per jaar buitenshuis. Maar dat waren er meer. Directeur van onderzoeksbureau NBTC Nipo, directeur Kees van der Most. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Onderzocht de vrije tijdsbesteding van uh, Nederlanders. Hoe komt het dat wij uh, minder buitenshuis te vinden zijn om te recreëren? Nou, we denken dat een belangrijke verklaring toch wel zit in de economische teruggang. Uh, je ziet het eigenlijk over de hele linie wel binnen de vrije tijd. Uh, het aantal activiteiten dat is uh, gedaald uh, naar zo'n 3,4 miljard. En dat is een daling van 4 En de bestedingen die zijn eigenlijk ietsje harder gedaald met zo'n 7 nou, Dus als we gaan, dan gaan we lekker goedkoop naar de bossen. Nou, buiten recreatie, dan gaat het vooral om wandelen, fietsen. Dat is eigenlijk een activiteit die nog redelijk op uh, niveau is gebleven. Dat klopt. Hm, ja, we kunnen alles vanuit huis doen, vanachter de computer. Hoeft allemaal niet meer, toch? Nou, ik denk dat dat naast de, de economische teruggang ook een belangrijke reden is. Uh, we zijn veel meer online bezig. Denk denk ook het bijhouden van allerlei social network sites, gaming. Mm -hmm. uh, dus we kunnen steeds meer vanuit huis doen. Um, al denk ik niet dat het echt een substituut wordt voor uh, het uithuizige vrije tijdsgedrag. Want ja, je ziet toch dat mensen toch wel die behoefte hebben aan... Ja, gewoon persoonlijk contact. En dat mm. is toch anders uh, online dan hè, in de echte wereld. Maar u zegt eigenlijk, ligt het vooral aan de crisis. Dus dat betekent dat we uh, minder te besteden hebben. Of denken dat we straks minder te besteden hebben. En daardoor ja, toch wat minder bijvoorbeeld naar uh, pretparken gaan. Dat soort dingen, bedoelt u dat? Ja, dat klopt ook hoor. Je ziet juist dat er wat duurdere vormen van vrije tijd... en dat, dat hoort natuurlijk ook zeker funshoppen bij. Uh, maar ook uitgaan, uh, bezoek van uh, attractieparken... Ja, die staan, uh, of, of die vormen van vrije tijd staan vooral onder druk. Betekent dus dat uh, recreatie, toerismebranche, maar ook horeca en detailhandel daaronder te lijden hebben. Heeft u ook onderzocht of dat hard aankomt? Um, nou, wij hebben vooral gekeken hoe, hoe de Nederlander eigenlijk het invult. De echte ins en outs per sector, zeg maar, uh, bijvoorbeeld voor de detailhandel. Dat meten wij niet. Uh, ja, dat gebeurt weer door andere organisaties. Ja, maar het kan haast niet anders dan die dat, dan, dan, nee, die dat... dat merken. Exact, dat denk ik ook hoor. Ja. Goed. Meneer van der Most, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Maar. Heeft u het onderzocht wat wij doen in onze vrije tijd buiten het huis? Goed, grote drukte bij islamitische slachthuizen. Gisteren is het uh, driedaagse offerfeest begonnen. Moslims laten tijdens dat feest een slachten ter nagedacht in is... aan profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren te ere van God. Het slachten van schapen kan volgend jaar misschien niet meer in ons land. Ook uh, als de Eerste Kamer het verbod op onverdoofd ritueel slachten aanneemt.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 Ja. ja Eentje voor mijn moeder, eentje voor mijn zwagen, eentje voor mijn schoonmoeder en eentje voor mezelf. Je moet ook wat, wat, wat weggeven. Een slachthuis op een industrieterrein in Zaandam. Als de wet door de Eerste Kamer komt, gebeurt het volgend jaar niet meer. Misschien de laatste keer. Wat zou je doen als het volgend jaar niet meer kan? Ja, ik zou koppen waar, waar ik kan. Ja. Gewoon in het maar, buitenland. Je zou naar België rijden of naar Duitsland? Ja. ja. Dan stoppen we er gewoon. Dan viert u het feest niet meer? Nee, wel. En hoe dan in Marokko? Kan zou je teruggaan voor het offerfeest. Tuurlijk. Ja? Ja. Moet elkaar, het gebeurt gewoon elkaar. En anders gaan we stiekem doen. Ja? Denkt u dat dat weer gaat gebeuren? Zoals... Nou, zeker weten. Dan gaan er mensen in boerderijen, en dan gaan er mensen in, in, in, in huizen. Dan gaan er mensen, dus dat soort dingen ga je krijgen. Want je gaat niet jouw uh, iets waar je heilig in gelooft, ga je niet aan de kant laten. Ja. Voor niemand.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 Het gaat heel snel daarbinnen, zegt de dierenarts. Dat gaat in één haal. Dat is uh, ja, heel snel. Ja, en hoe snel is het schaap dan buiten de resten? Nou, dat schaap dat, dat kan, dat is dus variabel. Dat kan direct buiten de resten zijn. Er is ooit aangenomen 30 seconden, maar op dit moment controleren. Slachten ze goed hier? En ze slachten hier prima. Ja. Ja. En de messen zijn heel scherp. En de messen zijn scherp. Je kan hier ermee scheren, heel dus scherp.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 Dat eigenlijk elk jaar een schaap wordt geslacht. Ook al vinden mensen het zielig. Het is tof toffe feest. En dan gaan ze hele schapen zo in de achterbak van de auto. Dat is hem. Echt werk. Dat is ons kalkoentje. Daar gaan ze. Ik heb ze ook gezien hoor, dit weekend bij mij in uh, de wijk. Goed. Een bijdrage was dit van Matthijs van de Wiel. Moeten we nog even meedelen dat de NOS-signs niet helemaal actueel zijn. Er is een technische storing. wordt hard aangewerkt... om dat euvel zo snel mogelijk te euvel. verhelpen. Dat is een zeg je euvel. Ja, dat is Lastig Goed. euvel. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 voor dit moment. Morgen zijn we de Wier. Sven Kokkelman nu. Wat heb je, Sven? La, goedemorgen. goedemorgen. Grote vraagtekens bij de veiligheid van zwembaden in heel Nederland. Vorige week overleed die vijf maanden oude baby. Ja. En nadat ze was getroffen in een Til Tilburg zwembad... Door die luidsprekerbox die was losgeraakt van het plafond. Die box die was vastgemaakt met roestvrij stalen kabels. En dat materiaal blijkt ongeschikt voor ge uh, gebruik in zwembaden. Het voormalige ministerie van Vrom waarschuwde daar al jaren geleden voor. Maar de beheerders van zwembaden, meestal de gemeente, trokken zich daar tot nu toe weinig van aan, van die waarschuwingen. En d 66 wil nu onmiddellijk actie. Er zijn steeds meer signalen dat Iran daadwerkelijk werkt aan een kernbom. Uh, later deze week zal blijken of er harde bewijzen voor zijn. En uh, natuurlijk de commissie de wit, die vanaf 10 uur van start gaat. Mocht zijn van het verhoor van Onno Ruding, Onno, Onno de oud-minister van Financiën onder Ede. Dan hoort u dat zometeen. In goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van 1 voor half 10. Hier is Dorald Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. In Italië en Zuid-Frankrijk houdt het noodweer aan. In Frankrijk zijn minstens 2000 mensen geëvacueerd. In het departement VAR viel de afgelopen dagen net zoveel regen als normaal gesproken in drie maanden tijd. En in Italië zijn zeker 20 mensen omgekomen. Het waterpeil van de rivier De Po steeg met vijf meter het afgelopen weekend. Maar de situatie zou nog onder controle zijn. In Griekenland wordt vandaag verder gepraat door premier Papandreou... en oppositieleider Samaras over een regering van nationale eenheid. Die zal het land tot februari leiden. Die maand zijn er nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk de 19e februari. Voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank Papademos... wordt het meest genoemd als nieuwe premier. PostNL heeft in het derde kwartaal 7% minder post in Nederland bezorgd... dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het postbedrijf zag de omzet in totaal dalen met 2,5 tot 991 miljoen euro. De zaken gingen wel goed in het buitenland en in eigen land werd een omzetgroei behaald met pakketbezorging. En Nederlanders zijn vorig jaar minder op pad geweest. In totaal werd 7 minder besteed aan uitjes dan in 2008, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme. De crisis is de belangrijkste oorzaak, maar ook blijven mensen vaker thuis om te gamen en om actief te zijn op sociale media op internet. Dat zijn de uit het nieuws. WB Verkeersinformatie. Van de ochtendspits is nog 32 kilometer file over. Nog twee langere files op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 7 kilometer. En daarna een aanrijding op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Oefsgeesten en Kaagdorp 6 kilometer. Dit is Radio 1. Hey, Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het gebruik van roestvrij staal maakt Zwembaden in heel Nederland onveilig. Spanning rond Iraanse kerninstallaties loopt op. Gemeente kwaad op minister Leers over het schrappen van de opvang van jonge asielzoekers. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 1 minuut over half 10. Dit is Kairo. Goedemorgen Nederland. <truid> Maria Beers is vanochtend in Oosterhout. Waar je de mannen van de fietsenstalling hier niet eens meer een foontje mag geven. Straks via een betere verbinding en reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland. Grote vraagtekens over de veiligheid van zwembaden in heel Nederland. Vorige week overleed in Tilburg een vijf maanden oude baby... nadat ze in het zwembad was getroffen door een luidsprekerbox... die loskwam van het plafond. Die box die kwam naar beneden doordat de roestvrijstalen bevestiging het begaf. Al jaren wordt er gewaarschuwd tegen het gebruik... van die roestvrij stalen materialen in zwembaden. Onder meer door het voormalig ministerie van Vrom. En toch is er vrijwel niets gebeurd om het probleem aan te pakken. Sintje van Veldhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor D66. Hoe uh, alarmerend is... de Vindt u? Nou, het is natuurlijk vooral eerst echt afschuwelijk, echt afschuwelijk voor die moeder die met haar kindje daar is gaan zwemmen. Ja. Ik zwem ook zelf regelmatig. Ik moet zeggen dat ik uh, nu toch wel met een heel ander beeld naar die plafonds uh, zou kijken. Ja. Maar het ergste is eigenlijk dat je het vaak van, van de buitenkant niet kunt zien. Nee. Dus en dat hoe het, is de ja, dat is echt heel alarmerend. Ja. ja dat is echt uh, alarmerend, want we weten het gewoon niet. Waarom is dat roestvrij staal gevaarlijk voor de constructie in zwembaden? Nou, dat roestvrij staal dat dat dat roest zonder dat je het ziet en het, het, het gaat dus wel kapot maar je kunt het niet zien uh, en daardoor kan zo'n zo constructie of zo'n zo ophangkabel van zo'n box toch in één keer bezwijken. Dus dan, roestvrij uh, staal is niet roestvrij? Uh, uiteindelijk, nee. Is het dus uiteindelijk niet roestvrij? Nee. Uh, en in een zwembad, uh, ja, ja, daar is het natuurlijk vochtig. Ja. Dus daar gaat dat roesten. Ja, precies. Nou ja, het, is, het is natuurlijk een iets ander technisch proces als roesten. Want dan krijg ik meteen alle ingenieurs over me heen. Maar dat, dat materiaal gaat toch kapot. Door met name dat chloor, wat natuurlijk in die zwembaden zoveel aanwezig is. En ja. daar uh, nou ja, is het dus toch gewoon geen geschikt materiaal voor. Nou heeft de inspectie van uh, het ministerie van Vrom, dat heette toen nog zo twee jaar jaar geleden aan de bel getrokken. land eh, werd opgeschikt door het neerstorten van delen van plafonds... ...in overdekte zwembaden. Eh, toen lagen er gelukkig geen mensen in het water. Bij een vergelijkbaar incident in Zwitserland... ...vielen zelfs twaalf dodelijke slachtoffers. In vrijwel alle gevallen bleek corrosie van die RVS-plafondhangers... de oorzaak. Is er sinds die tijd dan helemaal niets gebeurd? Nou ja, er zijn wel dingen gebeurd. Het is, uh, uh, er zijn uh, brieven geweest van de inspectie... en er is een soort enquête geweest onder de gemeente. Uh, maar er is eigenlijk gewoon niet goed gehandhaafd. Het bleek, het bleek ook uit die rapporten dat eigenlijk, uh, uh, er een aanbeveling was... om jaarlijks dit soort zaken te controleren... en dat dat gewoon niet gebeurt. Nou, dat is iets wat natuurlijk echt niet kan. Als nee. je weet dat het een probleem is, ja. niet alleen in het buitenland... maar ook in Nederland, ook zelfs met zwembaden die nog maar drie jaar oud waren... Uh, ja, dan moet je dit gewoon veel serieuzer nemen. Maar hoe kan het dat als de inspectie waarschuwt... dat gemeenten die doorgaans toch de beheerder zijn van die zwembaden... of de directies van die zwembaden denken, nou ja, joh, kan er wel even... Ja, kijk, het is de bevoegdheid van de gemeente. Het is de wettelijke bevoegdheid van de gemeente. En de inspectie kan in dit soort gevallen alleen maar uh, signalen sturen. Dat noemen ze dan een inspectiesignaal. Ja. Maar ja, uh, dat blijkt dus heel weinig invloed te hebben. Dus ik vind het echt dat we daar toch... ...harder bovenop moeten gaan zitten. Ja, maar hoe alarmerend kan een bericht zijn... ...als dit levensgevaarlijke situaties veroorzaakt? Nou ja, blijkbaar niet alarmerend genoeg... ...voor de gemeenten die er inderdaad over gaan... Uh, ...of het nou hun eigen zwembaden zijn... ...of zwembaden in bijvoorbeeld hotels... ...de gemeente is wel verantwoordelijk vanuit de, de woningbouwwet. Ja. Um, dus gemeenten zouden hier veel sterker bovenop moeten zitten... ...maar je kunt je afvragen of gemeenten in alle... Uh, gevallen uh, de kennis en de kunde en ook het geld hebben... om dit soort inspecties ook goed uit te voeren. En dat is natuurlijk wel een vraag die we ons ook op nationaal niveau moeten stellen. Dat als we taken naar de gemeente overbrengen... Ja. die dat soms veel beter kunnen dan hier vanuit Den Haag... we er wel voor moeten zorgen dat ze dan ook geld, kennis... en de tijd en de mensen hebben dus om, uh, om dit soort inspecties echt uit te voeren. Maar ja, of er nou een inspecteur langskomt of niet... als je in een zwembad runt, wil je toch dat mensen niet doodgaan in je zwembad? Dus, en dat er ook vooral niks van het plafond naar beneden lazert? Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus de zwembaden hebben daar zelf ook enorm veel belang bij dat dat goed gebeurt. Maar dus het feit dat je het niet kunt zien aan de buitenkant, dat is waarschijnlijk gewoon een reden waarom mensen denken... nou, het ziet er allemaal goed uit. Het zwembad is pas dat net nieuw. Ja, maar dan worden toch eh, die waarschuwingen jaren... in de wind geslagen. Dat is ja, toch merkwaardig. Ja. Dat is echt gebeurd. Ja, ja, en dat is heel merkwaardig. Heeft het drama in, uh, in Tilburg, gaat dat voorkomen kunnen worden? Ja, dat had voorkomen kunnen worden als het goed geïnspecteerd was geweest. Dat geloof ik wel, ja. Ja, met andere ja. woorden, dan is het zwembad dus aansprakelijk en nalater geweest. Nou kijk, ik uh, zou je precies moeten kijken hoe dat, uh, hoe dat in de wet verankerd is... Uh, welke juridische consequenties je daaraan kunt verbinden. Maar als, er een duidelijk, als het een bekend probleem is... als het duidelijk is dat er eigenlijk uh, de inspectie adviseert om dit jaarlijks te, uh, te controleren... Ja. en dat gebeurt niet... Nou, dan is het wel iets wat je kunt onderzoeken. Ja, u maakt zich zorgen over de veiligheid in zwembaden door heel Nederland... want overal wordt dit materiaal gebruikt. Begrijp ja. ik dat goed? Ja, dat begrijp ik goed. En wat gaat u daar als Kamerlid aan doen? Nou, ik ga uh, deze week nog uh, vragen stellen aan de staatssecretaris... die daar verantwoordelijk voor is. Dat is meneer Atzma. Meneer Atzma. Uh, En ik ga me in ieder geval vragen om uh, met een inventarisatie te komen... Uh, via de gemeente van, van alle zwembaden. Wanneer is de laatste inspectie uitgevoerd? Wat is de stand van zaken? Uh, en hoe worden er maatregelen getroffen? Want we moeten dit echt veel serieuzer gaan nemen... dan dat blijkbaar tot nu toe gebeurd is. Maar waarom vraagt u niet aan de staatssecretaris... Uh, binnen een half jaar moet al die rommel zijn vervangen? Uh, weten wat er aan de hand is is natuurlijk de eerste stap. Nou ja, dat uh, weten we. Daar zit uh, uh, RVS-materiaal in dat blijkt te roesten. Nou ja, dat weet je, maar het is niet zo dat het meteen, dat het meteen uh, uh, kapot is, zeg maar, zodra het erin zit. Maar de inspectie adviseert, dat zijn de techneuten die precies weten hoe stel, snel dat gaat met dat materiaal, hè? Het zijn ook relusieverhoudjes uh, Jaarlijks inspecteren om, om dus uh, te voelen of dat materiaal sterk genoeg is. Maar vervangen en lijkt te me toch. Te vervangen. Ja, zeker. Ja, ander ja. materiaal gaan gebruiken. Ja, dat lijkt me heel logisch dat er in de toekomst niet meer dat materiaal wordt gebruikt. Ja, dus dat het zo snel kapot kan gaan. Nou ja, en op korte termijn lijkt me. Want als, ja. als u zich zorgen maakt over de veiligheid, dan vraag ik je, je toch af, kun je nog wel veilig gaan zwemmen? Nou, ik bedoel, helaas hebben we dus in Tilburg gezien uh, dat er dus situaties kunnen voorkomen waarin dat dus niet veilig is. Nou, daar moeten we dus heel snel helderheid over krijgen. Um, en je moet natuurlijk daar beginnen met het vervangen waar het grootste risico is. Dus eerst moet je heel snel weten wat is er aan de hand. En dan begin je daar met het vervangen waar mogelijk de grootste risico's zijn. En dan ga je daarna inderdaad uh, misschien moet je inderdaad naar een hele uitfasering van dat gebruik van dat spul in zwembaden. Ja, omdat ze blijkbaar uitfasering niet echt... betekent vervangen. Ja, vervangen inderdaad. Ja. Maar goed, uh, je kunt zeggen van alle zwembaden moeten nu het komende half jaar gesloten worden om uh, overal waar er nog een RVS uh, schroefje zit, uh, dat te vervangen. Ja. Uh, dat is misschien ook niet nodig. Waar we moeten wel kijken, naar bijvoorbeeld vooral direct boven de zwembaden, ja. zijn er er zijn daar nog ophangingen? Zijn er daar nog, is er daar nog gebruik waar, waar echt risico's mee zijn? Moet ja. je daarmee beginnen? Goed, en te beginnen bij scoreborden en zware dingen lijkt nou, me absoluut. absoluut. goed. Stintje van Veldhoven, u wilt actie van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dat is Joop Atsma. En u bent de Tweede Kamerlid voor D66. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het is 7 november, maar de winterjas hangt nog in de kast, nog wel. Drie maanden, Siberische kou, een dik pak sneeuw en verraderlijke ijzel. De winter staat begin december in West-Europa genadeloos toe. Voorspellen internationale weerbureaus op basis van seizoensverwachtingen. Maar hoe betrouwbaar zijn die seizoensverwachtingen? Ron Wiersma van Meteoconsult heeft het antwoord. De dat staat echt nog in de, in de kinderschoenen. Uh, er wordt op dit moment mee geëxperimenteerd. En dat is tot zes maanden vooruit. Dus echt een heel seizoen zit er eigenlijk wel in uh, gebak. En daar wordt dan vooral gekeken naar de stromingspatronen. Nou, tegelijkertijd wordt er ook teruggekeken wat de, de stromingspatronen de afgelopen periode hebben gedaan. En uh, op basis van de, die ervaringen zijn er... ...toch wel wat kleine conclusies uit te halen van wat er eventueel verwacht kan worden. Je kunt niet in detail zeggen van, uh, van welke periode, of het nou echt in een periode heel veel kouder gaat worden... ...of dat er sneeuw gaat vallen. Nee, dat, dat, dat is te gedetailleerd. Maar je, je kunt uh, wel uh, iets zeggen over de... De kans op dat het wat kouder gaat worden. Of dat er bijvoorbeeld wat meer of minder neerslag in bepaalde gebieden valt. Dus ja, de scoringkans is nog erg klein. Het staat echt in de kinderschoenen. Maar uh, ja, wie weet dat het over een tijdje, over een aantal jaren toch uh, bruikbaar gaat worden. Al dus Ron Wiersma van Meteor Consult. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag gaan we nu weer terug naar Oosterhout. En dan horen we altijd een pingel en een klakson. In ieder geval hopen we contact te hebben met Maria Beers. Het staat voor een uh, dichte bewaakte fietsenstalling. Kees Driessen van de SP in Oosterhout, hoe zit dat? Ja, goedemorgen. Uh, ja, dat is jammer. Hij is uh, vandaag pas om half twaalf open. Dus het is niet zo dat ze bang waren dat wij kwamen... en dat ze gauw uh, de fietsenstalling op slot hebben gedaan? Nee, nee, bepaald niet. Ik denk dat de medewerkers van de fietsenstalling... graag uh, de kans hadden gehad om uh, ook aan u uit te leggen... van hun kant, uh, hoe zij daar tegenaan kijken. Ja, dat kan nu vandaag helaas even niet. U bent hier met z'n tweeën gekomen, samen met Jan de Hoog van de fractie. SP, mooie rode jasjes aan. U heeft een vaasje bij u, met bloemetjes erin. Wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is, is dat deze fietsenstalling al jaren bestaat. En vanaf het begin is het de gewoonte geweest om uh, de bezoekers, de mensen die van de fietsenstalling gebruik maken, een, uh, een fooi te geven. Uh, dat is ook jarenlang is dat toegestaan. En van de ene dag op de ander mocht dat niet meer. Ik ben daarop geattendeerd uh, door iemand die mij belde. En zei: God, er hangt daar een merkwaardig bord in de fietsenstalling. Voor je wordt hier niet op prijs gesteld. Ik ben toen meteen gaan kijken wat er aan de hand was. Heb ik met de mensen gesproken. En inderdaad, uh, dat bord dat hing er. Uh, Voor je wordt hier niet op prijs gesteld. Uh, wat daarvan de reden is, daar kan ik met de beste wil van de wereld uh, niks bij bedenken. Nou, de directie, die overigens niet wil of niet kan reageren... die heeft gezegd, uh, ja, er zijn ook mensen van ons bedrijf... die werken bijvoorbeeld in de plantsoenendienst. Die hebben geen fooi, we vinden, we vinden het niet eerlijk. Ja, dat, uh, dat argument is mij bekend. Daar is uiteraard wel iets over te zeggen. Uh, kijk, u moet bedenken, dit zijn mensen die hier werken... in het kader van de sociale werkvoorziening. Ze hebben een minimaal inkomen... Voor deze mensen is een kleine aanvulling op hun inkomen, hoe gering ook, natuurlijk uitermate welkom. Iedere euro is dan meegenomen. Uh, daarnaast zou ik de vergelijking willen trekken. Kijk, als ik in een restaurant zit en ik geef de over een fooi, ja. de kok die krijgt niks. Terwijl die ook zijn bijdrage heeft geleverd aan het, uh, aan het product... Als ik een taxichauffeur een fooi geef, de centralist bij het taxibedrijf, het administratief personeel, krijgt ook geen fooi. Dat vinden we allemaal normaal. Dan praat niemand over tweedeling en ongelijkheid en hier zou het niet mogen. Ik vind die redenering van de directie van Wava Go, ja, die slaat echt helemaal nergens op. Jan de Hoog ook meegekomen met een mooi vaasje? Ja, in dat een heel mooi vaasje, waarin uh, ook een bloem, waarin we uh, de mensen ook van harte uitnodigen om gewoon iets uh, te gaan doen. Die daar langskomen. Uh, de... Want de directeur die zei: uh, geef de mensen dan geen geld, geef ze een bloemetje als uit. Dus dat heeft ja. u heel letterlijk opgevat, nou, maar dan wel met een mooie bloemenfase erbij. Nou, we zijn ook wat dat betreft direct erg dankbaar voor het aanbod. Om in ieder geval de mensen wel een bloemetje uh, te kunnen aanbieden. Dus we hebben een bloemenfase daarop: ons bloemenfooiken en een bloem. En dan zijn mensen vrij om vrijwillig hun symbolische bloemen te overhandigen aan de mensen als ze dat willen. Want we staan hier nu voor een dichte deur, maar we kunnen wel naar binnen kijken. Er staan twee stoelen en een tafeltje met een bakje daarop. Ja, met een asbakje voor de, voor de medewerkers. En dat is het in feite. En uh, ja, het is, eigenlijk heeft het, het is gewoon te gek dat wij hier eigenlijk staan met u... Want we, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. En dat hebben we ook tot uiting willen brengen in ons artikel in Wegbad Oosterhout. Een satirisch artikel. Uh, de pers heeft volop opgepakt. U staat hier nu ook. BN de stem heeft daar een bijdrage aan het gaat aan niet om die paar dubbeltjes, dat hè? Het gaat er helemaal niet om. Het, het, het, het, het is ook verbazingwekkend. Want vanavond hebben we een begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. En dan praten wij over miljoenen, waaronder enkele... Nou, ik denk wel 800.000, 900.000 euro of een miljoen euro. Dat we volgend jaar weer extra moeten bijdragen. Juist aan de WAVAGO, de sociale werkvoorziening van de gemeente Oosterhout. Want het gaat om de mensen die al in de hoek zitten waar de klappen vallen. Waar ontzettend moet worden bezuinigd. Mensen die al voor een minimuminkomen met een beperking aan het werk zijn. Klopt. En de, de klappen zullen waarschijnlijk veel harder worden als de plannen uh, worden doorgezet... en allerlei uh, ja, loonmaatregelen in, uh, in petto zijn om uh, de mensen te zorgen dat ze nog lager inkomen gaan krijgen in de toekomst. Nou, daar zijn we als SP natuurlijk fel op tegen en uh, wij zullen daar aandacht voor vragen vanavond. Dus uh, symbolisch nu namens ons allen een bloemetje hier voor die medewerkers van de fietsen, bewaakte fietsenstalling in Oosterhout. Zeker. En straks om half twaalf gaan de afdelingsvoorzitter voorzitter en ik gewoon naar de mensen toe en we gaan onze bloemenfrooiken aanbieden. En om kwart over twaalf gaat die fietsenstalling hier vandaag open. Ja. Want het was niet dat ze bang waren voor ons. Dus. Pardon, Dat anders een bijdrage van Marielle Beers. Straks is er een westerse aanval op Iran in de maak. Maar eerst. Three, two, one, go. Deze dag. 1953. Er blijven nu nog twee plaatsen op Schouwenduiveland waar het water door grote gaten kan binnendringen. En wel bij Ouwerkerk. De sterke stroom sloeg hier de rij van caissons waarmee het westelijk stroomgat was afgesloten weer uit het gelid. Deze dag, in 1953, 7 november dus, werd dan eindelijk het laatste gat in de dijk van Ouwerkerk gedicht. Waarmee een einde kwam aan de watersnoodramp in Zeeland van februari dat jaar. Wim Kuiper hielp als 17-jarige jongen mee de dijk van Ouwerkerk te dichten. En dat ging nog bijna mis ook. Ze hadden een ringduik buitenom in de zee gelegd. En er waren dus ook wat kleinere kassionswater in aangebracht. En er dus zou op bepaald moment worden gesloten. Maar we kwamen daar s'morgens en toen waren die cachontjes die al waren ge... daarin gevaren, die waren allemaal verdwenen. Onderlangs was dat helemaal weggespoeld. En toen hebben ze besloten om het God in de Oude Dijk om de taal te sluiten. De tegenslag bij Ouwerkerk betekent een aanzienlijke vertraging van het dijkherstel op schouwen Duiveland. Maar de strijd om de terugwinning van dit verdronken eiland wordt moedig en met onverminderde energie voortgezet. Bij de tegenaanval werden onmiddellijk drijvende kranen en baggerzuigers ingeschakeld. De verzakte caissons werden met ladingen steen en klei en met torpedonetten beveiligd. Er werd met de zandzuiger vanuit de zee dat zand werd land aangespoten. En wij moesten dat dan in goede banen leiden. Dat het ook op die dijk bleef en niet daarnaast ging. Al op het begin van het stormseizoen. En dat konden wij daar natuurlijk niet hebben. Dus daarom is het van toen, ik weet nog goed, we hebben toen uh, acht weken aan het stuk uh, constant gewerkt, achterop, achteraf. Het zijn geen juffershandjes die tot taak hebben de monsterbakken aan elkaar te bevestigen. Uit Zijpen is enige uren later de vierde caisson, het sluitstuk van het laatste stroomgat, het sluitstuk tevens van het ontzaglijke werk dat dijkherstel heet, op weg naar de Phoenixlinie. De sleepboten moeten zwoegen om de 7 miljoen kilo vooruit te krijgen. Vier van die de afdelingssubschool zijn er geen En De eerste twee zijn wij bij geweest en de, de laatste twee niet. Dan mochten wij niet bij zijn en dat vonden wij niet zo leuk. Op het vaartuig van de Rijkswaterstaat, de Brezand, hebben koningin Juliana, minister-president Drees en enkele andere leden van het kabinet plaatsgenomen om van dit historische feit in de geschiedenis van onze waterbouwkunde en in de geschiedenis van ons land ooggetuigen te zijn. Nou ja, kijk, er komen dan natuurlijk ontzettend vele hoogwaardigheidsbekleders. Die, die er niks aan hebben gedaan. En uh, wel met een mooi pakje ja, aan op een, een sleepboot. En nu we er kwamen we kijken. En wij mochten er niet bij. En dat vonden we, ja, dat vonden we toch vervelend. Want je had er natuurlijk maanden aan gewerkt. En op beslissend momenten waren we er niet bij. Uh, de werkers worden uh, we meestal niet gewaardeerd. Hè? Dat zijn uh, de rand, randfiguren. Maar de dijk was dicht. En dat was voor ons natuurlijk toen, op dat moment, het belangrijkste. Om drie minuten voor middernacht is de casson in het sluitgat tot zinken gebracht. En barst het fluitconcert van de schepen los, waarin zich het gejuich van de mensen en het gebeier van de klok van Ouwerkerk mengen. Nou, het was natuurlijk een kleine, kleine dorpsgemeester... met een dikke 600 mensen. Dan zijn er 91 verdronken. Dus dat is 15 procent. Dus iedereen, vrijwel iedereen, heeft familie verloren. En dat was bij ons dan een oom en een tante. En wij hadden het geluk dat wij als gezin allemaal zijn blijven leven. Ik kom er zeker drie keer in de week kom ik aan de dijk. Dat, dat wil je zien, dat is toch dat is iets aparts. Dat, dat wil je regelmatig zien. Ja, dat was Wim Kuiper over het dichter van de dijk van Kerk. Deze dag in 1953. Dan Let uit van het nieuwe album Oseret Dat betekent Zou Ik Durven. Orly Cabrel met Je Cherché. Het is bijna acht minuten voor tien, dames en heren. De spanning rondom het kernenergieprogramma van Iran loopt opnieuw op. Een nieuw rapport van het VN-atoomgenootschap. Eh, agentschap moet ik zeggen dat deze week verschijnt. Bevat volgens ingewijde harde beschuldigingen. Namelijk dat Iran over cruciale technieken zou beheersen... die nodig zijn om een... Eh, nucleair wapen te bouwen. Inmiddels zijn er op de achtergrond uh, in het diepste geheim... allemaal bewegingen aan de kant van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten... om mogelijkerwijs een aanval al dan niet samen met Israël... op die nucleaire installaties te gaan plannen. En Rusland heeft vanochtend gewaarschuwd... dat mogelijke militaire actie tegen Iran een zeer ernstige fout zal zijn... bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken van uh, dat land. Sikkel van der Meer, goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoeken bij instituut Klingendaal. Dat klinkt allemaal tamelijk alarmerend. Zou het inderdaad kunnen zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, het zou ook even afwachten hoor. Want ten eerste weten we echt niet zeker wat er in het rapport van het atoomagentschap komt te staan. En ten tweede weten we ook echt niet of vervolgens door de genoemde landen een aanval wordt ingezet. Ik moet het allemaal nog zien. Ja, even naar de, de, de harde bewijzen die dan deze week zouden moeten komen. Uh, ik las net uh, een, uh, een zin vooruit een bericht uit de Washington Post van gisteren. Namelijk dat Iran cruciale technieken zou beheersen die nodig zijn om een nucleair wapen te bouwen. Ja. Wa waarover zouden ze dan beschikken? Nou, in eerdere rapport van het, van het atoomagentschap werd al uh, ge, gewaarschuwd dat er signalen waren. En met name dat ze bezig zijn met het bouwen van uh, raketkoppen en ontstekingsmechanismen. En dat is iets dat gebruik je voor een atoombom en niet voor een, een, uh, een, uh, een nucleaire uh, energiecentrale. Nee, precies. Dus als dat bewezen, bewezen wordt, dan is daar het bewijs dat Iran daadwerkelijk bouwt aan een nucleair wapen. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar het moet ook wel echt hard bewijs zijn. We, we, we willen niet weer zo'n zo debaker als bij de Irak-oorlog. Dat we ook gedachten dag hard bewijs hebben. Dus uh, ik ben toch wel heel benieuwd. Als het Ottoma-agentschap met, met dit soort uh, veronderstellingen komt, hoe ze dat bewijzen? Nou ja, dat, dat zal er dan toch wel bij staan, neem ik aan. Ja, dat neem ik aan. Maar daar, daarom uh, denk ik dat we echt moeten afwachten wat het, het oma gaat schrijven. Want ja. tot nu toe waren ze altijd heel genuanceerd en, en ja, toch heel neutraal. En ik heb het idee dat ze zich uh, ja, toch wel een beetje onder druk laten zetten door een aantal landen nu van kom nou om met dat bewijs. Ja, maar goed. Tegelijkertijd zei ik net dat uh, de Groot-Brittannië de Verenigde Staten al dan niet met de hulp van Israël... Uh, bezig zouden zijn met het in het geheim in ieder geval plannen van militaire actie. Wat zou dat voor militaire actie zijn dan? Nou, waarschijnlijk gaat het dan om een, een bombardement op een aantal nucleaire installaties, waardoor uh, in ieder geval dat kernwapenprogramma wordt uitgeschakeld, in ieder geval voorlopig. Ja. Maar ik denk dat we niet hoeven te denken aan bijvoorbeeld een invasie van het land zoals het bij Irak is gebeurd. Nee, de Israëlische president, Shimon Peres die, zei dit, uh, Peres, die zei dit weekend dat Israël en andere landen mogelijk snel zullen handelen en militaire stappen tegen Iran zouden moeten ne nemen. Ja, dat klopt. En dat, dat geluid hoor je al jarenlang uit Israël. Ja. Dus het kan ook een beetje bedoeld zijn om um, uh, de, de rest van de wereld aan te zetten tot strengere sancties. Ik vind nog maar even de vraag of Israël werkelijk op, op zulke korte termijn een aanval zou gaan lanceren. Dat willen ze al jaren, hè? Precies, dus ze roepen het al jaren en uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook al bericht heb gezien dat de Amerikanen helemaal niet zitten te wachten op, op zo'n dergelijke aanval. En dat die proberen Israël hiervan af te houden. Ja. Dus uh, ik kan ook een beetje uh, publiek uh, tromgeroffel zijn om met andere doeleinden dan echt een aanval uit te voeren. Welke doeleinden dan wel? Nou met name het, het aanzetten door zwaardere sancties. Ik denk dat met name uh, binnen de VN, uh, er liggen een aantal landen dwars, zoals China en Rusland, bij het instellen van zwaardere economische sancties. En Israël hoopt ja, die sancties toch uh, uh, aan te zetten onder druk van, anders gaan we militair ingrijpen. Ja, nou zeggen die Russen, uh, bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, dat moet je niet doen, dat zal een zeer ernstige fout zijn. Met andere woorden tromgeroffel vanuit Moskou. Ja. Ja, uh, traditioneel zijn China en Rusland meer op de hand van Iran in dit dossier. Ja. En uh, ja, Rusland laat het zo meteen zien. Uh, jongens, wij laten ook niet met ons sollen. Wij, wij steunen Iran zolang er geen keihard bewijs voor een nucleair programma is. Maar die Russen zitten ook niet te wachten op een kernbom in Teheran, toch? Nee, niemand zit te wachten op een kernbom in Teheran, uiteraard. Maar uh, zolang daar nog niet uh, enorm hard bewijs voor is... ...denk ik dat ook de Russen en de Chinezen hun positie graag uh, in stand houden. Maar ja, hoe hard kan het bewijs zijn? Verwachten ze dan dat Ahmed Jinidat, de president van Iran... Uh, ...op een gegeven moment met de kernkop in zijn handen naar buitenland loopt en zegt, hier is die. Nou, misschien is dat, is dat inderdaad wel het bewijs dat dat uh, ultiem zou zijn. Kijk, of het algemeen als een land een kermapen bouwt, gaat hij op een bepaald moment gaan ze testen. En zo'n nucleaire test, dat zal het ultieme bewijs zijn. En voor die tijd kun je denken over alles discussiëren. Ja. Nou is het een publiek geheim dat de, de Westerse landen al jaren bezig zijn met black operations daar in Iran, ja. geheime uh, militaire operaties uh, met speciale eenheden. Ja. Uh, Zouden zou dit die eenheden zijn ook, ook het bewijs hebben kunnen verzamelen? Ja, waarschijnlijk wel. Want het internationaal atoomagentschap heeft zelf niet genoeg uh, uh, macht zeg maar, om alle plekken te bezoeken waar ze zouden willen kijken. En uh, ze krijgen gewoon materiaal aangeleverd door inlichtingendiensten. En het enige probleem is dan hoe bewijs je dat dat bewijs dat inlichtingendiensten aanleveren echt de waarheid is. Want daar wordt vaak ook wel mee gemanipuleerd. Ja. Yeah. Met andere woorden, het is even afwachten hoe hard het bewijs is deze week uh, van dat internationaal atoomagentschap. Tegelijkertijd is het wel zo dat er allerlei uh, dreigende bewegingen op de achtergrond in de achterkamers van westerse mogelijkheden bezig zijn. Precies. Sikko van der Meer, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren. Gemeenten zijn kwaad op minister Leers over het schappen van de opvang van jonge asielzoekers. En oud-Dutchbed-commandant Karremans wil een uitzending van Profiel proberen te verbieden. Dat en meer. Zometeen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland... dan start ook de commissie De Wit om tien uur over de financiële crisis. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, als gezegd, naar de reclame en het nieuws. Met Dorald Megens. Tot zometeen.